Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het ziekenhuis in Nijmegen in. Eerst een PCR-test laten doen. Patiënten die worden opgenomen in het Radboud Universitair Medisch Centrum daar... krijgen vanaf deze week standaard een coronatest. De test is bedoeld om patiënten op te sporen... die zonder dat ze zelf weten het coronavirus bij zich dragen. Ze worden dan op een speciale zaal gelegd. Een paar specialistische ziekenhuizen in Nederland doen dit al langer, zoals het Antonie van Leeuwenhoek voor kankerpatiënten. Er komt dit jaar een nieuwe OV-kaart, die kun je ook koppelen aan je telefoon, zegt het bedrijf tegen BNR. Je kan dan dus via je telefoon inchecken, of kan er worden gereisd met een pinpas of creditcard. Het zal nog wel even duren, alle poortjes moeten eerst geupgraded worden. In Amersfoort zijn 77 bomen onherstelbaar beschadigd, waarschijnlijk met een bijl. Het vervangen van de bomen gaat volgens de gemeente tienduizenden euro's kosten. Wie er achter de vernielingen zit is nog niet duidelijk. Bij een aantal bomen hangt in de buurt een camera. Het is nog niet duidelijk of de verdachte daarop staat. In het Kuinderbos in Flevoland wordt al dagen gezocht naar hangbuikzwijntjes. Iemand heeft er daar vier losgelaten. Medewerkers van de dierenambulance en de boswachter proberen de knorrende dieren nu te vangen. Maar dat is nog maar bij één gelukt. Ze hebben korte pootjes, maar ze kunnen ontzettend hard rennen. En ze zijn heel flexibel. En zodra ze in het bos gaan onder zo'n bramenstruik of onder zo'n bos takken, ja, dan ben je kansloos. Dan moet je er weer omheen lopen en dan zijn zij alweer 20 meter weg. En die hangbuikzwijntjes dan maar in het bos rond laten hangen, dat is geen optie. Straks komen ze onder de auto of veroorzaken ze een ongeluk. Dat kan natuurlijk ook. En dan nog het weer. Het regent vooral in het zuiden van het land flink. De rest van het land komen een paar buitjes voor. Morgen bewolkt, valt wat regen en het wordt een graad of vijf. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. De herhaling van Alternative FM. Bent Japan, eigenlijk ook weer een beetje terug is. Maar dan wel een wat stevige variant daarvan. Komt uit Rotterdam, Raps on Raps, En ik denk in Indiëland is het een hele grote hit geweest het afgelopen jaar. Want wie in die Excel volgt, die weet ook dat dit nummer op de nummer 1 heeft gestaan. Een aantal weken in die lijst. Die elke zondag wordt uitgezonden. Tussen 12 en 3 door. Kon je overgeer. Um, ik zit er af en toe wel eens naar te luisteren. En dan komen dit soort nummers uh, vaak uh, voorbij. Ik moest ook eventjes toch denken: van ja, het is toch een lekker nummer. En ik uh, wil hem wel eens even laten horen. Hij komt ook op het uh, persoonlijke lijstje uh, voor hoor. Uh, voor 2021 deze Reds Unwraps. Uh, nog een aardig uh, verhaal daarna vast. Ik heb uh, nog hier in de. Een muzikale burgemeester rondlopen. Tenminste, nu niet. Maar uh, normaal gesproken is hij één keer in het jaar. Komt hij gewoon langs? Dat is meestal de eerste donderdag van augustus. Zullen we dat uh, ook het komende jaar dan wel weer gaan doen? In 2022? Dat dat uh, een uh, vaste dag wordt uh, voor David Monenburg. Ik heb het uh, toen aan, uh, aan een David gevraagd. Jo, ken je dit? Hij zegt: Ja, dat ken ik. Want ik ben uh, getipt door mijn uh, zoon. Die kwam daar ooit mee. Want. Alles uh, wat, uh, wat dat er gaat, komt ook in Huizenmolenburg uh, uh, wel een beetje binnen... als het uh, gaat om de nieuwe muziek. En soms is het wel eens leuk als uh, de vader iets sneller is... als een van de twee zoons. Dus dat gebeurt soms ook nog wel eens. Uh, dan kom ik uh, toe aan ook een nummer. En ik heb het wel eens uh, tegen haar gezegd. Als er één nummer is die terugkeert op het uh, lijstje van 2021... dan is dit het uh, wel. Uh, en de band komt uit Amsterdam... Maar het is ook een verschrikkelijk mooi nummer. Het gaat over um, het lijden van een van de familieleden van, uh, van Mariska Lialing. Uh, en toen heeft ze op een gegeven moment uh, uh, de man bijgestaan. Ik geloof dat het een neef is. Ik weet het niet helemaal zeker of een aangetrouwde neef. Um, en die zat in een proces waarbij hij zijn wederhelft aan het verliezen was... En daar gaat dit een nummer over. Dus het is er wel eentje die onkruipt onder je huid. Uh, om het even zo uh, duidelijk uit te stellen. Um, Von V. En het komt van de EP Rubbing Make It Worse. Niet helemaal uit 2021. Maar een beetje uh, uh, uitgebracht uh, aan uh, het eind van 2020. Maar het uh, werd eigenlijk wat in 2021. Ik heb het over van Lee Remember. Vorige week was hij jarig, deze Stephen J. Howard. De grote man achter deze Tenkatenstraat. Uh, want dat is de naam van het projectband, hoe je het moet noemen wilt. And we live in a beautiful city. Uh, en dat gaat over Amsterdam. En ook dit heb ik uh, destijds uh, gedraaid in augustus, kan ik me herinneren. Want uh, toen had ik het uh, met de muzikale burgemeester hier het uh, over... En uh, vroeg hem, wat vindt hij daar nou van? En toen zei hij, van, oh, dat is een beetje melancholisch en daar, daar hou ik wel van. Uh, we hebben een beetje, wat dat betreft, een beetje de, dezelfde soort uh, muzieksmaak... als het gaat om het melancholische effect uh, erin. En daar is deze Stephen J. Howard behoorlijk in geslaagd. Um, daarvoor hoorde je Van V met een uh, nummer van Rubbing Makes It Worse... Uh, openly Remember, Dat is het uh, openingsnummer van die EP. Maar het is wel ook meteen de meest in het oog en eigenlijk in het oor springende uh, nummer van het hele EP-verhaal. Um, of, of we ze gaan uh, wederzien in 2022 durf ik uh, niet te zeggen, Mark. Ik hoop het uh, natuurlijk van harte. Van V was, uh, was een van de nummers die op het uh, lijstje van mij uh, staat. Uh, een band waar ik het toch ook wel een beetje zwak voor heb. Alleen, ja, het is af en toe lastig om het materiaal een beetje los te peuteren als het gaat om een mooi artikel te schrijven bij ons op de website. Maar ja, of dat nog uh, gaat lukken en of het er ook uh, van gaat komen, dat hangt uh, van een hoop uh, zaken af. Waar ze wel ontzettend mee, mee gemasseld hebben. Dat is twee weken terug. Toen hebben ze nog een uh, optreden kunnen doen in de dorpskerk in Wilp. Dat ging ja, eigenlijk in de middagvoorstelling. En dat mag volgens uh, de toen uh, geldende regels. Uh, en dat hebben ze ook uh, gedaan. En daar hebben ze eigenlijk een voorschot genomen op het album wat ze hebben uitgebracht. De Drift. En daarvan uh, hoor je het uh, titelnummer De Drift. En dan heb ik het natuurlijk over Oat to the Quiet. En het nummer Inside This Walls. En het is van het album Antidote. Uh, die hebben ze vandaag nog even gauw voor het scheiden van 2021 nog uitgebracht. Uh, en wat doe je dan als radiomaker? Ja, dan neem je dat natuurlijk wel heel gauw mee. Want ja, het gebeurt op een donderdag. En dan zou je wel gek zijn als je dat dan laat liggen. Uh, de nieuwe Shining komt uh, volgens mij ook een beetje uit de buurt uh, van Rotterdam, heb ik hem laten vertellen. En uh, een van de grote motoren is Max Stok. Hij is uh, degene die, uh, die, die, die deze band uh, draagt. En uh, uh, de, uh, de verhalen er eigenlijk achter deze antidote, dat is toch een beetje het verhaal van Max Stok zelf. Um, ik ben benieuwd hoe het uh, verder um, naar buiten toe uh, gaat komen. Maar gaan er in ieder geval uh, wel een artikeltje aan wagen. Dus, uh, op onze website dus. Uh, want het is een beetje stil geweest. Heeft ook te maken met Jorge Truly. Uh, die, uh, die was uh, met de kerst. Uh, zat hij met een uh, soortement van kruik-isabet. En uh, dat had alles te maken met een stuk oververmoeidheid. En wat was het? Verkeerd gegeten. Ja, dan krijg je dus dat uh, de wc pot je grootste vriend is. En uh, het bed uh, gewoon uh, eigenlijk uh, degene is, uh, waar je het uh, prettigst en het comfortabelst vindt. En het liefst dan nog met een, uh, met een extra deken over je heen. Ja, dat is nou uh, mij uh, even gebeurd. Ik ben uh, gelukkig een beetje hersteld. Als je hier fietst dan merk ik het nog. Maar voor de rest uh, gaat het wel goed met me. Um, we gaan uh, weer naar een band die ik bijna over het hoofd heb uh, gezien. Maar ze hebben toch een hele mooie single afgeleverd. Uh, In november van dit jaar gebeurde dat. Winch and blue and keep me hunted I want to feel love that's true I want to feel love that's true It's real I want to feel like that's where you'll be Stijl van het geluid van de Simple Minds nog voordat ze eigenlijk doorbraken uit de jaren tachtig. En uh, de man die uh, op te horen is van de Docile Bodies, uit Tilburg komt deze band. Die stem die doet mij erg sterk denken aan uh, Robert Smith van The Cure. Dus uh, het is een, uh, ja, een clash van stijlen zou bijna kunnen zeggen van uh, deze band. Magnolia denk ik uh, aan het uh, systeem waar ik uh, als redacteur voor 3 voor 12 uh, wel eens werk. En ik heb er ontzettende ruzie soms wel eens mee. Vincent Blue hiervoor met Keep Me Haunted. We gaan door met één van de aangename bands van het afgelopen jaar de 2021. Light by the Sea en Mr. Wonderman. uit Amsterdam. Dat uh, is dus weer binnen de provincie Noord-Holland. Noteer zo heet het nummer. En daarvoor hoorde je trouwens Mr. Wonderman van Light by the Sea. We gaan verder. Want ook deze dame heeft waar werk? maar werk ah, we uitgebracht. What's wrong with me? They tell me you're messed up as well. Hoorde je toast van woord? We draaien er nog een en die hoorde je eigenlijk. Uh, had je uh, in het vorige uur moeten horen? Want het was er een van King Ford Records. En dit is er ook een van datzelfde label Mommy's the Tree and all my thoughts. Week, of eigenlijk vandaag, iets voorbij komen van Stefan van den Berg, de man achter Mummy's Tree. Dat hij, uh, ja, min of meer een optreden deed voor een zorginstelling. En dat deed me denken aan het Vergeet Mij Liedje van Kim Erkens. Die dat ook uh, doet, maar dan uh, voor mensen die dementerend zijn of. Alzheimer hebben. Dus dat deed het mij een beetje sterk aan denken. All My Thoughts was een van de nummers die uh, dit jaar uh, het levenslicht uh, zagen. Uh, van Mommy's Tree. Um, ik zei al: King Forwards. Nou, dan is het uh, niet zo gek uh, ver van de eigenaar van dat uh, label. Naast broer, Bob. Not a decent show or living of means Since they left their hometown New Orleans The first gig they swing They played it to our show Broke a couple of strings The owners left and praised them While his other hand jeered At their guts to ask for a beer Yeah, you can tell everybody with a of ears that some new boys are eating the town. But if you lack the conviction to be fair and square, then the young and The luck guy, the fat as a wise guy It's just the young and cheap who play for free Na de andere recensie, positief dan wel te verstaan, die vallen hem ten deel. Uh, American uh, UK. En de laatste die in het rijtje voegde was Heaven Magazine, want die vond dit ook al helemaal uh, geweldig. Uh, the Young and Cheap, afkomstig van het uh, mini-album Sunset Blues, hoe kan het ook anders? We sluiten deze 2021 uh, van Alternative FM helemaal af, want dit is uh, dan het einde. Volgend jaar zijn we weer. Maar dat is dus binnen een week. Dus niet denken dat je voor volgend jaar uh, meteen uh, denkt van... gaat het een jaar duren. Nee, het is uh, maar een week. 6 januari zijn we weer terug. En dan uh, gaan we weer er tegenaan voor 2022. Die lockdown duurt niet lang. Loop met Fair Enough. Ik spreek je volgende week. Dag.